En vanavond wordt Goldspringer gepresenteerd door Lucie Hootbal en Bernard Robben. En we hebben twee gasten. Ad Malles, voorzitter van WoWAP en wethouder Jacques Sperber. Die komt over de taalcoaches in Goorlen, eens dus even wat, wat vertellen. En uh, Ad Malles over dus uiteraard de renovatie van het, uh, het sportpark van de Wildenberg. Hij heeft maar tijd vanavond tot ongeveer tien voor half acht, want dan moet hij naar de gemeente... ...om te vergaderen over het onderwerp. Het onderwerp dus inderdaad. misschien dat je vast een tipje van de sluier kunt oplichten waar het allemaal over gaat uh, straks. We doen dus geen nieuws, dat doen we, dat doen we dus straks, na ja. ons, na ons, na, na het, het muziekje. muziekje ja. En we beginnen gelijk met, uh, met uh, Ad, Ad Maddens. Ad, een tweetal uh, stevige artikelen in, in de krant, zowel van, uh, de, dat, van 10 januari als van uh, 11 januari... En 10 januari dan opent dat artikel met voetbalgolen op kunstgas. Plan voor renovatie is klaar. En dan één dag later, 11 januari, plan Sportpark stelt voorop teleur. En dan ga ik aan het lezen. En dan kom ik ook Ad Malesteken, voorzitter voorop. En die is eigenlijk best wel enthousiast. Dus hoe, hoe, hoe, waarom zet een kant erin van: Het stelt teleur? Nou, stelt in zoverre teleur. We zijn, aan de ene kant zijn we natuurlijk hartstikke blij dat we überhaupt kunstgas krijgen, want dat is echt gewoon noodzaak. Dat geldt zowel voor GZW als ook voor FOMAP. Maar aan de andere kant zeggen wij, ja, luister eens, we hebben een, een, een vereniging met 55 teams en we hebben een capaciteitsprobleem. Het capaciteitsprobleem is onderkend door zowel de gemeente als door de KVB, als door het bureau Woud dat dit project begeleidt. En ons uh, probleem qua capaciteit is met één kunstgasveld niet opgelost. Wij zijn uiteraard hartstikke bij dat we er eentje hebben. En wij snappen ook goed dat het om budgettaire redenen bij de gemeente niet mogelijk is om er twee neer te leveren. Volgens en N.V.G.Z.W. of GZW of anderszins. Kijk, en als je gaat zeggen, puur naar de grootte van de twee verenigingen, GZW of FOOP, en je zou daar het budget op loslaten in verhouding. Dan zou bij van spreken anderhalf kunstgrasveld krijgen en GZW een half kunstgras. En dat is natuurlijk niet reëel. Dus ik snap goed dat ze alle twee één kunstgrasveld krijgen. Daar ben ik ook helemaal, sla ik helemaal achter ook. Mm -hmm. Alleen, we hadden graag wat meer gehad, want ons capaciteit is niet opgelost. Dus in die zin ben ik wel een beetje ja, teleurgesteld. En je hebt vanavond overlegd, dus gaat Het gaat er onder andere daarover, neem ik aan. Ja. Je gaat u natuurlijk niet vertellen je het allemaal gaat bepraten vanavond. Ik heb maar... een heel vragen maar die zal ik dan ja? daar even wel gaan stellen. En met, met wie heb je, het, heb je het onderhoud vanavond, als, als ik vragen mag. Met uh, de onder andere verenigingen die op het sportpark uh, ja. uh, zich bevinden en met de verantwoordelijke wethouders. En ik denk ook dat Frans Beursjes, de verantwoordelijke ambtenaar, en Broer Rijenwoud zal waarschijnlijk nog bij zitten, ja. denk ik. Wat betekent die renovatie alleen maar vervanging van gras door kunstgras, Of gaat er ook andere dingen gebeuren? Nee, er gaat gelukkig meer, meer gebeuren. Dus, uh, en ik hoop dat de, het opknappen van de huidige velden, ja. dat dat in, in die mate is dat we kunnen zeggen, nou, ze dus gaan daar drainage onderleggen en automatische beregeninstallatie, heb ik begrepen. En het kan best zijn dat die uh, werkzaamheden toe dat we inderdaad de velden der, dermaat opknappen. Dat we zeggen, nou, Achteraf hebben we toch misschien te vroeg geklaagd. Maar dat weet ik nog niet. Daar, moet, nee. daar, moet, daar zal dus de, de toekomst moeten uitwijzen uiteraard. Maar kijk, ons capaciteitsprobleem aan zich is nu niet opgelost. En dat is waar ik wel een beetje, ja, niet echt gelukkig ben, om zo maar te zeggen. En dan bedoel je capaciteitsprobleem, zeg maar, de aantal velden of de, de teams. hoeveelheid ja, het gezien teams. teams. Het aantal ja. teams wat we hebben, we hebben 55 teams, waarvan uh, zeg maar 44 jeugdteams. Die willen we allemaal twee keer per week uh, laten trainen. Ja. Uh -huh. maar, we hebben in principe maar één trainingsveld uh -huh. met een van een kunstgrasveld kunnen we weer extra gebruiken als trainingsveld. En momenteel gebruiken wij twee voetbalvelden. Waar we de staats op voetbal is zondag ook als trainingsveld. Nou, een, normaal, een normaal voetbalveld daar kun je 1200 uur per jaar op spelen. Dus je kunt even uitrekenen Op een normaal voetbalveld. Een, normaal een, gras, voetbalveld. een grasveld. Een, grasveld. Een, grasveld, ja, een, grasveld. Ja, een normaal grasveld. Op kunstgras kun je eigenlijk onbeperkt eh, spelen. Ja. Dan kun je dag en nacht voetballen als, als je dat zou willen. Dus wat dat betreft... Ja. Is ons probleem enigszins opgelost... Maar het totale capaciteitsbeheer is hier niet meer opgelost. Dus dat, we hebben een is probleem. Is dat kunstgras zo geperfectioneerd? Ik dacht altijd dat voetballers per definitie op een normaal grasveld willen spelen. En ik begreep altijd: kunstgras... als je daar een, een, een sliding maakt, dan uh, word je, dat je dat heel lelijk van. Ja. kun je aardige ja. schaaf vonden op. Ja, is exact. dat zo Perfect dat het niet meer het ja, geval is? Nou, dat, wat, wat je zegt klopt. In het verleden was het zo. Maar we zitten nu in een vierde of vijfde generatie kunstgras. Ja, ja. Dat je gewoon een sluiting kunt maken zonder echt veel nadelige gevolgen van te hebben. En je moet het ook zo zien. Dat kunstgras leg je niet aan voor, voor mijn generatie. Of voor onze ouderen. Maar met name voor de jeugd leert van jongens waar we daar nu op voetballen. En dat scheelt natuurlijk enorm. Scheelt dat? Ja. ja, je spreekt tegen een leek. Dus maar moeten zeggen, ja, gras, wat maakt het uit? Of het kunstgras? Nou, of ik denk dat inderdaad, de oudere voetballers zullen zeggen van... Nou, nee? luister, gras moet je ruiken. In de ja. echt natuurgras. Ja. <laughs> ja. En dat soort dingen. Maar dat zijn termen van, van, die een beetje achterhaald zijn. Ik denk, als je nu dus kijkt naar de jeugd... die, die eenmaal het kunstgras gewend zijn op gevoetbald hebben... die zijn allemaal enthousiast. En dat merken we zelf ook bij de spelers van ons eerste buispreker. spreken. Ook die hebben nu een paar keer gespeeld bij, bij verenigingen waar het zeg maar vierde generatie kunstgras is. En dan zijn ze echt wel enthousiast. En waarover? Oh ja. wat, wat, wat is het verschil nou, de, dan? De, de, de, de, de snelheid van de bal, bij wijze van spreken, die, die, die, die, de bal rolt beter. Je, je hebt geen oneffenheden in het veld. Ja. En dat soort dingen allemaal. Dus okay. het, het, het, het, het komt het spel wel ten goede, denk ik. En is dat, is dat een, een Nederland dan, het, het kunstgras? Of komt het uit het buitenland? Of waar komt dat vandaan? Het eh, wordt zowel in Nederland als dus in buitenland eh, gemaakt. Deso maakt, bij wijze van spreken, ook in oh ja? bedrijf in Goorlen. Hm. Die, die maken kunstgas? Ja, die maken kunstgras. Die zouden dat is kunnen zeggen, laten wij onze buren een beetje helpen. Ja, de ja. Dat, dat is, is leuk. leuk. Alleen heeft Voetballen. hij net een product stopgezet gezet natuurlijk. <laughs> ja, ja. ja, dat zou kunnen. Maar ja, daar hangt ook een stevige prijskaartje, Want de, de, ja. de totale renovatie dus van het van sportpark... Uh, is stond op de kant voor 3 En dan de krim in Riel voor 273.000. euro. Dus dat zijn toch forse bedragen. Dat zijn forse bedragen. En dan kijk ik even naar de wethouder. Die, maar dat is nou, nou, al keurig begroot. Zelfs meer dan dat afgesproken is met de raad. Ja. Meer dan eens ja. met z'n allen. Maar aan de andere kant, hoeveel nou, mensen. Het college staat er helemaal achter ja. hoor. Ja, ja, ja. Maar, hoeveel maar, mensen maar, maar, maken daar drinken. geen gebruik van? En, ja, en in deze ja. tijd van overgewicht ja, ja. en gezondheidsproblemen worden juist mensen aangemoedigd om te gaan sporten. Nou, nee, dat dan dan brengt wel een beetje ja, de Er is nog een ander probleem waarom wij, ja? wij, wij, wij enerzijds teleurgesteld zijn, uiteraard. Niet alleen maar het feit dat we een kaap thuis blijven. En dat, dat probleem met GSW ook, er is voor beide verenigingen komt er een eigen bijdrage van 100.000 euro. Ik kijk even naar de wethouders, die hadden ongetwijfeld misschien nog wat beter weten dan ik, maar rond, van de. Van de, van de, van eigen, de eigen vereniging? Ja, daar moeten we Zijn eigen, jullie zo rijk? Nee, zo rijk zijn wij dus niet. Dus Hoe dan, kom je aan dat geld? Hoe kom je aan die nou, eigen Ja, dat hoeven we niet in één keer op tafel leggen, uiteraard, Bernard. Dat zou helemaal onredelijk zijn. Maar de, de, ontkomen we ontkomen niet aan een behoorlijke contributieverhoging voor onze leden. En dat geldt zowel voor GSW. Als ze voorop. En G, ik weet dat GZW voor mij dat week op hebben. die opnieuw een algemene ledenvergadering bij elkaar geroepen. Wij hebben dat 14 februari gedaan. We zullen toch aan, want dan moeten we aan de vereniging vragen, als bestuur kunnen we niet zeggen: ja. Nou, we gaan een contributie met 25 euro per jaar op mogen doen per lid. Ik denk dat veel ouders zullen schrikken van 25 euro per kind per jaar plotseling er even bij. Maar je gaat het dus, omhoog. Daar ontkomen wij niet aan. En, en en onze buren geest wel ook niet. En ja, dat is wel een probleem denk ik. En zijn dan dan geluiden al? Want er was bij jou ook het geval, Lucie, ja. bij, bij, bij, bij de teken hè, Altijd, bij jouw club. Altijd, uh, dat mensen daar uh, zeiden, dan gaan we afhaken. Maar dat is een hele, dat is een hele andere discussie ja, ja. nou. Maar het is ook geen sport. Maar inderdaad, als het, dan zou de contributie zo hoog worden. Maar dat is nou even niet dus aan geen de orde. met Ja, het is op, geen vergelijking nee, met volop. Nee, nee, nee, nee, nee. nee we, we hebben het nou over volop. Nee, nee, nee, nee, ja. nee, nee, laat ik even zeggen: over de voetbal. Laat ik het even hebben. dan niet zozeer over volop. Want ik vergeet, we natuurlijk hetzelfde probleem. Want ik heb met mijn collega-voorzitter, Hart Verlaaf, ook over gesproken. En ook die zei: ja, we moeten maar door de algemene ledenvergadering te krijgen. Stel dat die nee zeggen, wat dan? ja, dan moeten misschien naar de gemeente. doe het maar niet, want je kunt het niet betalen. Even heel extreem natuurlijk, maar ik ga ervoor volgens Maar zou, niet... zou dus in, in theorie is het mogelijk. Dat in ledenraad is zeggen, het jongen, mogelijk. Dat, dat gaan we dus niet doen. Het zou kunnen zijn dat de algemene leden, wij zegt, wij staan niet uh, gaan niet akkoord met deze contributieverhoging en dan heb je dus en een dan, probleem. En dan? En dan kan je dan ook je dat gas niet aanschaffen. Nee. Maar, maar is het niet zo? Uh, ja, ik bemoei me dan... Nee, ma op, je ja, maakt je rust mee voor Nee, Maar uh, ja, het is niet mijn portfeuille, dus mij, uh, het is voor mij. Dan ik hier niet rustig alles over zeggen, nee nee, nee, nee, nee, nee. Want uh, ik, uh, ik ga ook niet zomaar naar mijn collega's natuurlijk. <laughs> uh, maar ik, ik heb zelf begrepen dat het, uh, het uh, plan grotendeels door Volwap, GSBW en MHC uh, gezamenlijk. Nou, in feit, club, he? He? Ja, ja uh, de hockeyclub gaat zeker niet. Die, die, die, die, Naar verhouding gaan die meer betalen, overigens, als de voetbalclubs. Maar daar zijn ze zelf ook gelukkig mee. Die krijgen ook daar extra kaps. Uh, uh, die velen. krijgen twee zogenaamde semi-watervelden. Ja, dus, ja uh, maar dat, maar dat vond ik zo merkwaardig. Dus jullie krijgen een kunstgrasveld. En de Mixed Hockey Club gaat kunstgrasveld vervangen door semi-watervelden. Ja. Ja, nee, komt een spel te goede. Waarom is dat nou? ik ben daar komt hockey, een spel Bernhard, te ik ben... Bij hockey. Nou, ik zie en bij voetbal. Als ik een hokje wedstrijd zie, dan zie ik altijd dat, ik, dat er kunstgras gesproeid wordt. En er eigenlijk een soort waterlaagje op wordt gezet. Ja. En uh, met, met, met voetbal wordt het ook wel gesproeid. Maar dan niet om een waterlaag op maar wel het enige enigszins nat houden. Dat is toch nog een verschil. Maar ik ben geen hockeyspecialist. Eh, maar eh. Dus, de, de kunstgras van de hockey wordt vervangen. Heel misschien, heel achterlijk. <laughs> maar kan je dat stukje kunstgras ook nee, niet? Nee, dat is totaal nee, dat is afgekeurd. is afgekeurd. En dat, is dat is een totaal van, ander uh, kun, uh, ja. soort kunstgras. Maar ik wil jou een de reden, Jacques. Jij was bezig met uh, iets te beantwoorden. Nou, de, de beantwoorden niet. Wat, wat mij opviel, en, en dat vond ik, uh, dat vond ik ook het sterke in het uh, plan, want ik word ook gewoon alleen maar geïnformeerd ja. over, uh, over de resultaten en dan mag ik er wel mee akkoord gaan of niet natuurlijk, maar wat mij opviel was dat er uh, heel, heel sterk uh, op gelet werd dat er uh, vanuit de verenigingen zelf werd er van alles aangedragen. Natuurlijk vraag je in het begin veel te veel, dat doet iedereen. En uh, dat is heel normaal. Maar uiteindelijk kwam er een gezamenlijk plan naar voren. En uh, dat, dat, ik vond het sterke daarin, dat, dat ze daar ook echt geprobeerd hebben zoveel mogelijk naartoe te werken. Ja, daar ben ik met ben ik ik ik een je eens, Jacques. Maar... Dat, dat, dat, willen van dat, dat G-team wat, wat GSBW heeft, mm -hmm. wordt er een stuk bestrating aangepast tegelijkertijd. Dat, dat, is, dat is mijn portefeuille, een stukje toegankelijkheid. Dan gaan we het ander potje uh, halen. Ja, ja. <laughs> ja. ja. ja. daar zijn dingen uh, waarvan ik denk van nou... Nou ja, je hebt gelijk, maar we hadden op een gegeven moment niet veel keus meer. Want uiteraard hebben de verenigingen hebben met, met de gemeente al anderhalf jaar onderhandeld en ja. je weet op een gegeven moment best wel wat redelijk is en wat niet meer redelijk is, je moet en je kunt wel wel, wel gouden bergen varen dat was op een gegeven moment niet meer redelijk, dat was een bepaald budget en als vereniging zijn wij natuurlijk niet achterlijk we hebben met z'n allen bij elkaar gezeten de, de hockey en wij, en wij dat waren dan de drie belangrijkste verenigingen in, in dit hele verhaal buiten feit ook de loopgroep en sint Sebastiaan daar, daar nog sporten. Mm -hmm. en ook nog eens een keer de tennis, maar die is helemaal geprivatiseerd maar wij met z'n drie uh, Bas Hart Haart en ik hebben regelmatig bij elkaar gezeten met de clubs, van nou, wat is redelijk en, en, en binnen het budget wat er dan Beschikbaar was, wat kunnen we dan vragen? Nou ja, dan kom je tot een bepaald compromis met z'n allen. Ja. En dan moet je gewoon redelijk zijn, jongens. Er is niet meer geld, we kunnen de mabbel. Ja. Kijk, en ik, ik, gun, ik gun de hockey bij, wijze van spreken wel tien uh, semi-watervelden. Als ik maar bij wijze van spreken, twee keer gehad ze hebben, maar ja, ja. het geld is er niet, dus je moet ook dan redelijk zijn. en zeggen jongens, we gaan niemand mes op de keel zetten. Dat is ook weer niet, niet, niet de bedoeling. We moeten toch met elkaar er een deur met de vereniging en met de gemeente. Dus laat gewoon een beetje redelijk houden. Ja. Dus het klopt wat ja. Jacques zegt, ja. dat het van de, geme van de vereniging op die manier is ingediend. Maar we konden ook niet veel anders. En we zitten nu eenmaal met het feit ja, dat, dat die 100.000 euro... Dat niet meer. Nee, en die ja. 100.000 euro eigen bijdrage die staat keihard in het, in, in het verhaal. Dus die, die 100.000 euro zullen wij toch op moeten gaan doen. En over hoeveel tijd moet je dat, kan je dat uitsmeren, die 100.000 euro? Ja, dat, dat ligt daar. Dat, dat is overleg met de gemeente. Ik denk volgens mij een periode van 10 jaar, denk okay. ik ongeveer. Dus... Uh... Maar hoe? Nou, het, het, het, het, het, het komt zo, de de de financiert de gemeente voor. De, die financiert ja, ja. voor ja, ja. en wij gaan meer huur betalen. Ja, ja. Wij gaan niet ja, van ja. tussen 10 en 15.000 euro huur per jaar als voorafweek toevallig meer betalen dan we nu betalen. En dat, en dat, ik, ik, en dat, moet, en dat moet je dan weer omslaan over de leden. En dat willen we dan om, omslaan, ja. maar alleen maar, maar naar de voetballeden. Je kunt niet aan de rustleden vragen. Je kunt ook maar mee betalen. Of je moet er bijdragen, ja, wel, een soort solidariteitsbijdrage vragen. Nou, ja, wel. Daarvoor gaan we dan dus. Zo, ja. oh, dat ja. de jongens, wat ja. vinden we redelijk? Moet, je, moet iedereen naar raad betalen? Zodat de jeugd die veel meer gebruik maakt? Meer betalen? Moeten de senioren die eigenlijk niet komen trainen of het algemeen alleen komen voetballen? Moeten die mee betalen? Moeten de rustleden mee betalen? Ja, noem maar maar op. Ja, ja. Uiteindelijk zullen we wel eruit komen met z'n allen, neem ik aan, maar het is natuurlijk toch wel even. Met name voor gezinnen die meerdere kinderen hebben, een behoorlijk mogelijk ja. uh, ja, denk laten. Ja, ja. hoe, hoe is nou zo'n budget tot stand gekomen? Want de, de kosten zijn dus uh, meer dan 3 miljoen. Is men gewoon bij elkaar gezeten en heeft men gedaandeerd van nou, dat zou zeker vervangen moeten worden? En, dat moet en ben je zo aan een via een optelsom tot het bedrag van 3 miljoen gekomen? Of, of is er een bepaald budget bijvoorbeeld al uitgetrokken? is uitgetrokken. Van, dat mag het maximaal gaan kosten. Voor, ik meen vorig jaar februari, is in de Raad besloten een bezet ja. van 2,7 miljoen beschikbaar stellen voor totale renovatie, waarvan 2 miljoen geloof ik voor uh, Riel, dus 2,5 uh, voor Riel was of voor uh, 2 ton. Ja, 2 ton, sorry. Ja. 2,7 2,5 miljoen voor uh, het Sportpark geworden. Voor Sportpark van de Wildenberg. Uh, Daar werd wel geplaatst overigens in het kader van de totale bezuiniging. Dus het was, mm -hmm. het was geen losstaande... Uh, uh, ...besluit, dat, dat hmm. kunnen we gewoon niet meer. Dus er is toen gezegd... ...nou, we gaan een hele hoop bezuinigen op een hele hoop portefeuilles... ...en, uh, en de, we gaan niet verplaatsen van een sportpark. Ja. En, de, de, de, en dat had een veelvoud gekost. Eerlijk gezegd. En dan, het, dan nee, dat, was, ja. Ja. nee, dat was en niet gewoon En toen is er echt serieus gezocht... ...met name, moet ik zeggen, collega Van der Heijden... ...heeft zich daar enorm voor ingespannen... Om toch uit alle hoeken en gaten geld naar boven te krijgen. Uiteindelijk is dat toen op die 2,5 miljoen gekomen, toen is er de BTW-verhaal bijgekomen. Er ja. was vier ton. lees ja. in de kant ook een sp... zogenaamd handige BTW-regel, die is afgestemd met de Belastingdienst. Weten ze 400.000 euro uitsparen. Ja, oorspronkelijk was dat niet de bedoeling dat die btw-teruggave daar ook weer ingekomen zou zijn. Dat is een van de dingen waar ik zeg. Nou, die ja. ruimte die zit er, dat moeten we doen. Want, maar daar uh, moet de, de belastingdienst, daar ja, moet de fiscus ook mee. Dat heeft te maken dat, dat de huurovereenkomst wordt omgezet in de gebruikersovereenkomst. Ja. Daar heeft het mee te maken. En dan, dan betekent dus dat de gebruikersovereenkomst heeft dan louter betrekking heeft ook nog eens een keer op uh, onderdelen die met sport te maken hebben. Dus je kunt alleen maar de, alle onderdelen die met, met sport te maken hebben, kun je mm -hmm. dan inderdaad in dat uh, zeg maar, uh, ja. pakketje zetten. En toen kwamen we nog... 140 of zoiets, weet ik veel, nog te kort. En daar komt uit de AWR. daar uh, is gewoon extra, extra dat gezegd, daar gaan eenmalig. Uh, ja, dat was 143.000, ja. blote hoogte. Maar ik lees ook bijvoorbeeld, alle natuur, uh, natuurgasvelden worden voorzien van een automatische ondergrondse beregingsinstallatie. En de boorwerk wordt verbeterd. Oplaag. je gaat ook nou, besparen op het onderhoud bezetten. Eur. Eur. Eur. Eur. Nou, dat heb ik net ook Eur. aangehaald, dus ja. ik zeg ook misschien dat wij achteraf zeggen, nou dit, dit, ja. ze zijn toch dermate behoorlijk op, opgeknapt, dat hebben we toch uh, behoorlijk uh, mee uit de voeten kunnen. Ja. Want het ja. probleem zit er nu, uh, afijn, dat weet je ook, ook als het een paar keer geregend heeft, de velden zijn ja. dan zo snel verzadigd ja. dat je gelijk moet gaan aflasten. aflasten. Ja. Dus ja, dat is uh, ja. vervelend. Dus dat natte moet eigenlijk weg kunnen. En, en, ook, en ook bezuinigen op de, op de, op de ja. energie, begrijp ik. Dus zeg maar, dus er zijn uh, 30 tot 5% gaan bezuinigen op energiekosten door ledlampen te gaan, te gaan hangen. Ja, dat is wel investeren natuurlijk. Ja. Eerst, hè? Uh, maar ik heb begrepen ja. dat het op termijn zou gebeuren en niet nu gelijk al. Niet meteen. Hè? Want ledlampen zijn nu op dit moment vrij duur in aanschaf. En we denken, met z'n allen, we hebben erover zitten praten, als we over twee jaar noos kijken, dat je dingen in prijs wel zullen zakken. En daar kunnen we nu er even mee wachten. Hebben we hebben eigenlijk eigenlijk minder mee besloten maar de, de, de, de ja kleur, vanuit. hè? De, de, de, ik, ik meen dat er ook werd gekeken van. Want je hebt in, in een gloeilamp heb je verschillende uh, kleurschakeringen kleurs mm -hmm. mogelijk. En letterverlichting is daar pas in het begin, in de, in de kinderschoenen daarvan. Nou, dat blijft op zich nog vrij geel momenteel. Ja. En dat moet er eigenlijk iets lichter gaan worden. Maar ik weet niet. Uh, ja, nou, de, weet ik je heb je niet genoeg technische <laughs> ik kennis. Ik wou net maar, zeggen: de, maak de kleur ja. van de verlichting. Want hebben, jullie hebben het over de verlichting van de velden. Van de velden, ja, ja. Ja, maakt dat iets uit? Of dat uh, bepaalde voor, kleuren... Voor we wel, sporten, sporten wel. wel. Dan, kijk, met met, met uh, donker, zacht licht kun je, heb je minder uh, ja, zicht dan met... Uh, ja, natuurlijk. Ja, ja. Een echte goede ja. teellamp natuurlijk. En, en, en, en de behuizing? Ik bedoel de, de kantines en de kleedhokken? En, nou, het kleedlokaal, ja. dat is iets waar, waar we ook nog een beetje zorgen over hebben. En, en, en nogmaals, ik heb net al gezegd dat wij qua, qua capaciteit niet uh, alles opgelost hebben nu. Maar we hebben wel iets van nou... Wij zullen toch wel heel erg blij zijn als we inderdaad onze kleedlokaal die aan de spoorbaar gevestigd zijn, als we ja. die echt mogen afbreken en dan bouw mogen plegen aan onze huidige kleed, kleedlokalen voor bij de tribunes. Ja, ja. We hebben daar intussen al uh, tekeningen van laten maken en berekeningen op losgelaten. En we denken dat het er heel mooi uitziet en we hopen dat de gemeente daar naar ons wil luisteren. Want ze denken, oké, okay, die velden hebben we niet helemaal gedaan als jullie het zouden willen was het niet mogelijk, want het geld was er gewoon niet. Moet je heerlijk zijn. Maar ik denk dat we wel binnen het, budget van de, van de, het beschikbare budget met betrekking tot de gebouwen, dat we daar een heel alt, leuk alternatief hebben om te zeggen, nou, sloop nou die handen daar aan het poornbaan, dat wij elk jaar met die Legionella zitten met andere problemen. Ja. Daar ben je er echt helemaal vanaf. Pleegnieuwbouw, en we hebben daar echt een heel leuk plan voor. En ik hoop echt dat de gemeente naar ons wel luisteren. En dat ga je vanavond ook bespreken. Daar ga ik vanavond in elk geval aanhangig maken. Aanhangig, zoals maken. dat zo mooi heet. Ja, maar daar hangt dus een prijskaartje aan. Zit het in het bedrag, in het totale renovatiebedrag, of komt er er extra bij? Nee, nee, nee, het zit wel een totale renovatiebedrag. Ja? Maar dit, dit bedrag zit wel, er uh, is een aparte bedrag beschikbaar voor de renovatie van gebouwen. Dat is van gebouwen. Zegt, Zoveel geld is beschikbaar voor GSB voor gebouwen, zoveel voor de hockey en zoveel voor wat. En wat voor het bedrag is wat beschikbaar is. Hebben wij nu een plan nou zeg maar, met dat beschikbare bedrag, met dat budget, kunnen we uit de voeten. En kunnen wij, denken we, een heel mooie uh, kleedagmentatie realiseren. Ja. Op één plek heb je maar één, één beheerder nodig. Nu heb je twee nodig. Elke zaak moet er eentje voor zitten, eentje achter zitten. Want je moet altijd mensen hebben ja. die zaken in de gaten ja. houden. dat er niks vernield wordt, de ballen uitdelen, de ballen weer innemen en al die soort dingen. En ook heeft ook. het plan al uh, redelijk kans van slagen? Ik ga uit dat het eigenlijk 100% kans van slagen heeft. 100%. Vind dus daar, daar werkt de gemeente zonder meer aan mee. Ja, dat weet ik niet. Het is honderd haalbaar zeg ik. Dat ik, gaat hij proberen. In de visie van ons. Ja. Maar de, de visie van de gemeente kan uiteraard anders zijn. Maar ik hoop van niet. Maar is het niet zo dat zeg maar, mensen daar weer bezwaar tegen kunnen aantekenen? Of, ja, ja, nou, nee, nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, nee. Als je bedoelt, bezwaar van, van, van de Goolse burgers. Ja, dat bedoel ik. Nee, dat, dat niet. Omwonenden, die kunnen daar nee. geen bezwaar tegen aantekenen. Die, nee, die ik hebben daar niet. Het, het is dus een is verbetering. Ik ga de naar de maar ja. daar ja. ja. ja. nou, komen ze dan terecht, denk ik. Ja. Ja. ik wil, ja. Ja. Ja. Ja. Altijd is acht of negen minuten van half acht. dus je, jij moet het pand gaan verlaten. Ik wens jou heel veel sterkte vanavond. En ik hoop ja, dat zeg maar alle punten op de i gezet kunnen worden. Nou ja, we zijn Bedankt allemaal, allemaal verstandige mensen ga ik vanuit. Ja. En ik denk als er een goed plan is, dan zal niemand mee tegen zijn ik vanuit. Jij gaat gewoon uh, positief erheen en komt ook positief terug. Ik hoop het wel, Oké. Okay. En dankjewel voor de tijd. in geval. Okay. Graag gedaan. Sterkte. En we zullen het vast lezen in de, in de krant uh, hoe het allemaal gaat lopen. Oké. Okay. Dit was uh, Ad Mallers. Ad krijgt nu toestemming om te vertrekken. Bedankt. <laughs> Merci. En dan gaan we nog even naar ons rondje nieuws. Dat kan nog net, hè? Zo, we zitten nog ja, voordat we naar de muziek gaan. Lucie, wat was er in het nieuws? Wat heb jij nog te melden? Veel, maar ik wil niet de gras voor andermans voeten wegmaaien. Dus uh, ik hou het maar bij heel klein nieuws. Uh, wat mij opviel, dat is dat de slagbomen bij de parkeergarage al een hele tijd niet meer doen. Althans, je kan als je erin gaat, dan gaan ze keurig open en dicht. Maar als je uitgaat, blijven ze altijd openstaan. Dan dacht ik, hé, hoeven we niet, echt helemaal niet meer te betalen. Ook al sta je veel langer in de parkeergarage. Viel mij gewoon op. Ik zou toch maar de blauwe parkeergarage <laughs> nee. achter de, ja toch Ja, toch wel. Toch handen, ja, ook in de parkeergarage, toch maar ja, ja. je blauwe parkeergarage. Maar het is een klein nieuwtje. En verder wat ik ook gelezen heb, dat is de, dat toch de, de, de vernieuwing van het kloosterplein. Hè? De eventuele plannen die er zijn. En ik zou het toejuichen als inderdaad dat kloosterplein goed wordt opgeknapt. Want ik heb het idee, en zeker van de zomerweer... dat dat echt het hart een beetje van goorlig gaat worden. Nou, zeker met die terrassen zomers buiten open. En... Uh... Ja. ja, er is toch nog ook daarvoor weer een vrij fors bedrag. Vrij, ja, om het gewoon vooralsnog, want voor de komende jaren ja. toch in ieder geval weer wat, wat een ander aanzien ja. te geven. Hè? Het, zou, ja. het, zou een, het zou een verrijking zijn, denk ja. ik. En ook de plannen om inderdaad de Tilburgsweg smaller te maken. Dat je nog langzamer rijdt. Dat het eigenlijk bijna niet meer aantrekkelijk wordt om met je auto zomaar er zomaar doorheen te rijden. En op de... Ik heb, ik heb begrepen dat het vanaf vandaag, dus 16 januari ligt het plan ter inzage op het, op het gemeentehuis. Ja. Hè? Ja. En dus uh, dan over ja. zoveel weken daarna dan gaat de gemeenteraad beslissen en dan uh, kan de zaak van start. Ja, oh, nou, mooi. dat waren mijn nieuwtjes. Jacques, had jij nog nieuws? Ja, ik had eigenlijk ja, een beetje uh, uit eigen bron, maar uh, <laughs> het er, is ook nieuws. Het was uh, ja, toch wel opvallend, er is een rapport verschenen uh, uh, over uh, Midden-Brabant en de, de levensverwachting boven 65 jaar in de regio. En dan valt het op dat uh, zowel Tilburg als Goorle uh, in de, in de 18,2 tot 18,4 uh, jaar zitten, boven je 65e dan wel. En uh, bijvoorbeeld Alphakaam uh, op 22 jaar zit. Nou, gemiddeld landelijk is het... 22 jaar? Ja. Gemiddeld is het landelijk zo dat je... Uh, zit zitten ze rond de 19, 19,1, 19,2. Ik heb daar uh, een, uh, uh, de GGD over benaderd. Ja. Want toevallig zit het wel ook... Uh, nou, niet de leefverwachting, maar wel <laughs> de gezondheid, volksgezondheid zit in, mijn, zit in mijn portefeuille. De GGD heeft vorig jaar ook zo'n onderzoek gedaan... Een vrij uitgebreid onderzoek. Daarin werd niet per, per gemeente de, de verwachte levensduur uitgedrukt. Maar wel uh, voor midden-Brabant, die daarin eigenlijk niet afweek van Nederland. Hmm. Uh, ze zeggen tegen mij: van nou, als je rekent gewoon vanaf de geboorte tot aan de dood, dan zit Goorle gewoon keurig in de rij. Goorle heeft inderdaad, en dat was wat ik ook al tegen die, uh, tegen die uh, journalisten had gezegd. Uh, uh, ...heeft uh, een regionaal functionerend verpleeghuis. Mm -hmm. Dat heeft invloed ja. op, uh, op, uh, op, op die uh, levensverwachting. Ja. Ja. En uh, wat zij ook aangeven is... Uh, ...wat dan meer specifiek voor Goorle geldt als voor Tilburg is... ...dat je als... Uh, als er maar één of twee gevallen toevallig in een gemeten periode meer zijn... heeft het al meteen een impact op een laag, als je een laag inwonersaantal hebt. Ja, ja natuurlijk. Ik ja, ja. vond wel frappant de, de reacties uh, las van de burgemeester van de ALVK, Marie Nuiten... Uh, dat het erop leek dat het uh, dat door hen persoonlijk kwam dat ze daar zo hoog scoorden maar ja. ik waag dat toch te betwijfelen ik heb ook het artikel een beetje begrepen van ja het is daar ook gezonder wonen ja. in, uh, in Kamer ja, en het kan dus. zijn dat wij wat uitbundiger leven dan misschien als een Alphen Kamer ja. en dan kun je je afvragen of dat daar zo erg is dan ja, ja. Nee, daar is niks mis mee. Maar dan zijn, dan zijn wij, althans in deze regio, wel een wat dure voor de pensioenfondsen. Ja, nou goor er wat minder dan, hè. Ja. <laughs> dat was jouw nieuws. Dat was mijn nieuws, ja. Nou, ik had ook nog een paar nieuwtjes genoteerd. In het Brabantdag dat van 11 januari stond dat onze burgemeester voor zes jaar herbenoemd is. En uh, dat las ik het eigenlijk voor het eerst officieel, want ik ja. heb het eigenlijk nergens anders gelezen. Dus uh, die plakt er nog eens zes jaar aan vast. En ze is toch al 65, meen ik? 65, wacht dus, uh, ja. Wordt er 71. Nou, die geeft wel een goed voorbeeld, nou, hè? ik ben bang dat ze maar tot de 70ste mag. Ja. Ja? ja, het kan zijn dat dat nog verandert in de loop der jaren. Omdat ze voor zes jaren bijgetekend. Ja, de, de, maar is alleen, de bedoeling is, lid, is altijd voor zes jaar. Maar is er leeftijdsgrens voor burgemeester? En die is 70, die is 70 jaar. jaar ja. En als ja. iemand met de 70ste nog uitstekend functioneert als burgemeester, dan zeggen ze niet later dat jaartje. Op laat dit laat moment jartje. is dat wettelijk niet mogelijk. Okay. Maar uh, ik moet wel zeggen, kijk, uh, het is voor burgemeesters eigenlijk financieel. Niet zo aantrekkelijk om met je 65ste door te gaan. Het hmm. heeft te maken met de loonheffing. Maar uh, ja. hoe het precies is, dat weet ik niet, want ik ben geen burgemeester. Dus ik hoef er me ook niet druk over te maken. <hijft> het niet te <hijft maken <hijft dat je je AOW dan moet inleveren? Nee, volgens mij hoeft het oh, niet. Nee, die lever je nooit in. Okay. Zelfs Op de, de niveau. Je, je, je mag je, mag, je, mag je 65 salaris. rustig doorwerken. Dus maar, maar fiscaal ja. zal het wel ja. inderdaad... Ja, ja maar, maar, maar wordt het zo geregeld dat de je... De AOW krijg je, je onverkocht naast okay. die inkomsten. Ja, dus geen probleem. Nou, ik vond het toch een leuk berichtje. Dan stond er aan de kant van de dertiende uh, dat de kermis van Goorde op het Van Hoge Dorpplein blijft. Weliswaar daar waar vroeger de fietsen gestald werden. Het zal wel even wat rommelig zijn, maar het blijft toch daar plaatsvinden. Nou, op zich is het best zich wel een aardige locatie. Hè? En dan straks dat uh, nieuwe gebouw, er staat dan denk ik, wordt het meer aan, in de spie, denk ik. Uh, en er langs af of zo uh, geplaatst. Zou kunnen. Maar... Binnen, als je de BMW besluit leest, dan zie je dat uh, BMW wel een voorbehoud maakt. Die zeggen. Het wil niet zeggen dat we daarmee voor de hele toekomst uh, besluiten het, het dat we daar zal blijven. Ja, ja, ja. Wie weet komen er mogelijkheden. Ja. Die we nu nog even niet helemaal zo zien hoor. Kloosterplein, om, om, om de uiteindelijk, ja, maar Kloosterplein op ja. zich zou te, ja, te klein zijn. Oranjeplein ja. toch? Maar dan, dan, ja, dan zou je een, le, ja. of een slinger maken over de ja. Ja. weg. Ja. Of. Ja. Ja. Ja. Dat zou best kunnen, ja. Oh, nou. In ieder geval, voorlopig blijft hij eventjes dus op het Van Hoogdorpplein ja. gewoon staan. Nou, dan was ik ook in de krant van 11.1. Dat is eigenlijk best wel een leuke opsteker dat Jan de Rooij... Eerlid van de ja. judo van Nieuw-Zeeland is. Ja, is. Dan denk ja, ik in mijn ja. hemel, als we naar Jan straks even willen eren, moet hij wel een eindje vliegen. Het is de verste vliegtocht die je kunt ondernemen. Maar het is natuurlijk wel een hele uh, aardige opsteker. Dus dat die man zo uh, erkend en beroemd is dat hij, dat, hè, dat hij die, die, die eretitel krijgt. Hartstikke leuk. Nou, vanaf vandaag ligt dus inderdaad het plan Kloosterplein ter inzaak bij de gemeente. Dus ik zou toch aan de burger willen adviseren: ga nog eens kijken als je er niet van op de hoogte bent. Toch de moeite waard. En dan als laatste berichtje in de krant van de 14e: de Street streetrace schakelt een tandje bij. En eigenlijk is het een soort van uh, gemoderniseerde Ronde van Goorle, die vorig jaar een succes was. En tussende, waarbij Irene Buste het startschot uh, gaf. En de, de jury van de KNU, de Koninklijke Nederlandse Wielren-Unie, die gaf uh, het parcours een dikke negen. Dus, nou, toch, toch niet onaardig. Dat waren mijn nieuwtjes. Uh, nou, dan is het half acht. Misschien tijd om naar ons muziekje te gaan. Alvorens wij met Jacques Perber verder gaan praten en het muziekje. Ik heb meegebracht een cd van uh, Schrik niet van uh, Paul Anka. De vroegere tieners sterf. We kennen allemaal nog Diane en Put Your Health Waarom on My Shoulder en Lonely Boy. Waarom moeten wij nu schrikken? Luister, dit is een, een cd die is enige jaar geleden opgenomen. Die heet dus uh, Rock Swings. En dan zingt hij een nummer van Eric Clapton, Tears in Heaven. En dan zingt hij hartstikke goed. Luister maar eens. Time can bring you down. And time can bend your knees. Time can break your heart and leave you begging please you know my name If I saw you in heaven Will it be the same If I saw you in heaven I must strong and carry on cause I know I don't belong here in heaven would you hold If I saw you in heaven, would you help me stand? If I saw you in heaven, I'll find my way. night and day Cause I know I just can't stay Here in heaven Bend your knee The door. There's peace, I'm sure, and I know there'll be Dat was uh, Paul Anka met Tears in Heaven van Eric Clapton, een bijzonder goed gezongen nummer. Nou, dan gaan we naar uh, Jacques Sperber, onze wethouder, met name over het artikel wat in de krant stond, uh, Goorle koestert taalcoach. Jacques, ik wist niet eens dat we taalcoaches hadden. Ik had wel de, de, de indruk van... Uh, we doen het nodige met onze allachtone medemens... maar dat er echt taalcoaches bestonden... dat het al, zeg maar, al jaren zo'n beetje aan de gang is... Ja. wist ik niet. Dus een tekortkoming mijnerzijds. Nou, weet eens, ik weet ik niet of het een tekortkoming is. Hoe, hoe, hoe, nee. Hoeveel coaches hebben ze hierin gehoord? Nou, ik weet niet hoeveel dat het er zijn. Uh, ik heb er een aantal ontmoet... bij een bijeenkomst... en er waren er toen een stuk of acht. Het zijn mensen die... Uh, die dat doen op vrijwillige basis, ja. Dat dus zijn vrijwilligers. Ja. Dus het is een project dat een aantal jaren geleden gestart is uh, met, uh, met Rijksgeld. Ja. Uh, met de gedachte van, als je mensen uh, op een makkelijke manier wilt laten socialiseren... of inburgeren, of hoe je die, die term ook wil ja. noemen... dan is het heel belangrijk dat ze weten hoe ze met de taal moeten omgaan. Ja. Ja. Uh, wat gebeurde er? Daar, daar, daar kwamen, uh, we, we zochten vrijwilligers die mensen begeleiden... Naar, naar, naar, naar de Nederlandse maatschappij toe. En uh, daar kwam niet zoveel animo op. En die taalkoosjes, daar kwam wel animo op. En dat werd destijds door de tern uh, uh, georganiseerd. Het is nu dus uh, vrijwilligers aanzoeken, dat doet nou Contour. De, in de nieuwe constructie met Back -to Basics is dat uh, gesplitst. Voorheen de, de Twerren, hè? Die, uh, uh, voorheen de deed dat de Twerren. De, de, de Twerren doet nog steeds een hele hoop ergoorden, maar die ja. doet uh, dat stukje niet meer. Ja. Vervolgens kreeg ik te horen dat de Contour en de Twerren gaan fuseren. Dus wat dat betreft... Uh, <lacht> toch weer <is lacht> ja. samen. Ja. Ja. Ik heb er vanmiddag nog met God Meves over gesproken. Die uh, is de tegenwoordige directeur van de Twerren. Ja. Dat was, uh, was toch wel grappig, maar goed... Uh, we hebben ook helemaal geen problemen met de Twerren. Het ging gewoon om. Uh, ja, je weegt dingen af en op een gegeven moment kwam voor dat stuk contour eruit. Ja. Maar de Twerren heeft dit opgezet in eerste instantie. En uh, die vrijwilligers die dat doen. die zijn uh, zo fanatiek bezig. die gaan met die mensen uh, ook de straat op. Die gaan met die mensen naar de supermarkt. En die gaan met die mensen uh, kijken hoe het Jan van M'n eruit ziet. En die zo stiekem weg doen die maar... eigenlijk. Een hele hoop van het werk wat, waar je normaal zegt van nou, de vrijwilligers die die ja. nieuwkomers moeten begeleiden, ja. een stuk van die taak nemen zij gewoon over, waardoor we dat capaciteitsprobleem ja. mee oplossen. Opgelost wordt, ja. En we hebben uh, gezien, en ik weet niet hoe dat komt, maar dat, uh, dat voor, voor, voor deze, deze, deze taak uh, dat er veel mensen zijn die in, gemiddelde, in de leeftijd een stuk jonger liggen als de gemiddelde vrijwilliger die we, die oh ja? we hier hebben. Hoe noemen ze noem nou, dat? Zijn, noem dat, dat zijn dertigers. Dertigers? Ja. Dat is bijzonder, want meestal is het een vrijwilliger. Niet allemaal, overigens hoor, maar. Dat is wel ja. bijzonder, want meestal is het een vrijwilliger. Er zijn dat mensen die zijn plus. huismoeders, die een paar kinderen ja, hebben, ja, ja. Die, uh, of, of die gewoon, een, een, gewoon werk hebben, een baan hebben, die, ja, die, die, ja. die gewoon. Maar die, uh, of een paar uur in de week of uh, in de maand. Dat, uh, dat varieert. Die taalcoach, wat doe je? Ik bedoel, want, leer, je, leer je ze Nederlands? Of, of, of, of, uh, ja, in feite wel. Ja. Ik las ze. Ik las, uh, en je leert ook als je, als je hoe je, je Nederlands moet interpreteren. Ja, de, ja, ja. ja. Want op Google, je... op Google, ik tik de taalcoach in en dan krijg je echt van de Rijksoverheid een aantal ja, uh, hier, wat informatie. Ik heb wat dingen uit, ja. uitgetalen. Een taalcoach is een vrijwilliger die inburgeraars helpt de Nederlandse taal te leren en hen wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Gemeenten kunnen taalcoaches werven om te helpen bij de inburgering. Dus het zijn mensen die dus eigenlijk nog onvoldoende Nederlands spreken of totaal geen Nederlands spreken. Hoe, hoe, hoe, hoe moet ik me daarbij voorstellen? Nou... Mensen die hier binnenkomen, dat zijn, uh, zijn vaak mensen... Bij ons komen heel veel mensen binnen uit Somalië en ja. Uh, ja. Afghanistan. Je ziet ook wel uit, uh, uit, uit Iran. Die spreken over het algemeen niet zo heel veel Nederlands. Maar je moet tegenwoordig, als je Nederland binnen wil komen... als je asiel gaat aanvragen, moet je in feite ja. al een soort ja. taaltest hebben gedaan... in je land van herkomst. Ja. Dus er, er zit wel een rudimentair... Uh, iets, of, of, ja, rudimentair is het niet het goede woord, maar ja, ja. Een, een, een, een soort basiskennis, maar die is absoluut onvoldoende om, om je überhaupt hier verstaanbaar te maken. Maar betekent dat dat een asielzoeker, zeg maar, hier toch toch al wel wat woordjes Nederlands moet kunnen spreken en zich verstaanbaar moet kunnen maken? Ja. Zo. Ze moeten toch ook al iets weten van Nederland, wat algemene ja, informatie nee, over. ik ben het met je eens, hoor. Ja. Maar ik bedoel, ja, als je nee, nee, bent, dan, dan, dan vlucht je ergens voor en dan... Uh, heb je denk ik weinig gelegenheid om een taal te leren. Ja, maar het, het, het is niet meer zo dat die mensen... in één keer plotseling in het hols van de nacht verdwijnen. De, de, die romantische nee, nee. beelden die zijn een beetje... Zijn zich aan nee. het oriënteren op de buitenwereld. Ja, dat zijn echt mensen die zich daar jarenlang op voorbereiden. Wat je ook hebt, en dat hangt daar eigenlijk heel stevig aan vast... we hebben tegenwoordig die gezinsherenigingsregeling. Ja. Wat sociaal gesproken een zeer goede zaak is, overigens. Ja. Maar het is wel zo, iemand komt hier binnen, die in zijn eentje, die krijgt een status. Want in Goerden komen alleen maar mensen die een status zijn. Dat was mijn zijn. volgende vraag, ja, want je haalt asielzoekers en, en vluchtelingen. Die ja, niet zo, door elkaar gehaald worden. Nee, nee, dat zijn nee, twee nee, nee groepen het zijn ook nieuwkomers. Mensen, ja. Hè, nieuwkomers, Nieuwe, ja. Ja. Ja, ja. En die, die hebben een status als ze hier in Goerden komen wonen. En die kunnen dan, dat is een vrij gecompliceerde juridische procedure, maar die kunnen dan gezinshereniging aanvragen. En dan zit je natuurlijk met uh, het feit dat in sommige landen mensen meerdere echtgenotes uh, kunnen hebben. Ja. Ja. Uh, ja. Ja. Soms zeer kroostrijk. We ja. hebben hier in ja. Goorden nou, voor zover ik het weet, minstens twee gezinnen met zes kinderen. Ja. Die de, al die mensen die worden allemaal, moeten ook allemaal weer... Uh, inburgeren. In uh, dat is toch nog... Uh, en uh, dan krijgen we onze leerplichtambtenaar heeft daar ook nog het een en ander mee te doen. Want het zijn dikwijls kinderen, die moeten dan naar school. Ja. En mag je al die kinderen wel op dezelfde school doen, want geeft dat niet een probleem. Ja. Uh, Zo'n ja. zo school, als die daar geen extra... Geen extra leerkracht. Geen extra ja. fondsen voor krijgt. Dan moet die daar maar zien met een kind waar alleen Somali spreekt, bij wijze van spreken. Die, uh, om daar iets, iets, iets zinnigs uh, mee te doen. Dus dat zijn best wel, uh, best wel uh, uh, ingrijpende zaken. Ja. En heel erg, heel erg effectief. En daarom hebben wij ook gezegd... hoewel de pilot afgelopen was... bij 31-12-2011, uh, krijgen wij daar geen rijksgeld meer voor. Nee, nee. Hebben wij gezegd... nou we hebben nou nog geld uit het zogenaamde participatiebudget. Dat loopt overigens ook af. Dat loopt eind 2012 af. Ja. Dat zijn extra gelden die zijn uh, gemaakt om... ...projecten op te zetten om ja, uh, ja. mensen weer in de maatschappij... Uh, nou, dat geld hebben we herbestemd om in ieder geval nog voor dit jaar die taalcoaches door te zetten. En dan moeten we kijken of we voldoende argumenten kunnen vinden om daar door, in de maar, begroting maar, uh, ja. straks... ...daar weer geld voor te vinden. Ja. Maar het is eigenlijk al, de afgelopen jaren zo succesvol, lees ik al vanaf 2008... Ja. En, en, hier, en ik, ja, ik, ik, ik begrijp eruit dat het gewoon zonder meer hier in Goor ook een succes is geweest... ...dat je eigenlijk door zou moeten gaan. Je ja. hebt nog voor één jaar geldt dat, dus voor dit jaar. En eind van het jaar dan, dan, dan stopt het. En dan zijn jullie als, als gemeente, als BW, uh, bereid om daar geld voor uh, te reserveren. Daar gaat natuurlijk uiteraard via de, de, de gemeente. Ja, daar kan ik nou nog niks over zeggen. Ik, ik, ja. uh, want dat is iets wat je als college gezamenlijk natuurlijk moet, ja. Ja. Uh, moet bepalen... Maar het is een van de zaken die ik in ieder geval wil voorstellen voor het beleid voor de nieuwe meerjaren? Het is wel heel erg belangrijk. Want als je mensen natuurlijk de gelegenheid geeft dat ze hier kunnen wonen en hier kunnen vestigen, dan, moet natuurlijk eens, dan is taal heel erg belangrijk. Dat is eigenlijk al. Daar moet je kunnen. Maar hoe werkt zo'n taalcoach? Want ik, ik ben het toch wel. Ging, je gaat, je gaat, als een taalcoach, ga je naar die mensen thuis. Ja, die aan de mensen thuis. Ja. Die worden gewoon voorgesteld. Door... Er zit hier een, uh, een uh, opbouwwerker van de twerren uh, ja. Die coördineert dat. En die hebt dan de Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen. Waar Lisbeth de grootvoorzitter van is. Ja. Dat zijn allemaal vrijwilligers. Uh -huh. ja. Die introduceren zo iemand bij zo'n gezin. En die beginnen dan... Ik weet niet hoe dat ze het precies doen. Volgens mij beginnen ze met de krant en zo. En, uh, en gewoon brieven openmaken. En dan zo spelenderwijs... Uh, ik kan me dan voorstellen dat als je dan naar buiten gaat en boodschappen ja. doet, dat je het nog levendig maakt ook. Want dat je, ja, in een winkel kan je ook dingen aanwijzen. Maar wat mij altijd zo intrigeert is, mensen, jij bent als taalcoach, jij uiteraard beheerst, beheerst die natuurlijk het Nederlands. Maar een andere, is er niet twee talen van? Dan moet je ook niet iets een beetje van hun taal begrijpen. Om, Hoe leert een kind praten? Ja, dat is de Tafel, stoel. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Nu, er staat ook in, in, de, in die informatie van de Rijksoverheid: um, een taalcoach is een vrijwilliger die iemand helpt de Nederlandse taal te leren. Je vormt een koppel met elkaar en oefent de taal in de praktijk. En door samen een museum te, bevoeken, te bezoeken, of naar de bibliotheek te gaan, door naar het gemeentehuis te gaan, een formulier in te vullen, of gewoon door te praten. Taalcoach zijn is leuk en leerzaam tegelijk. Je ziet Nederland eens door andere ogen. En bovendien draag je bij aan een betere samenleving. En dan komt de tijdsspanne, Afhankelijk van de werkwijze van de organisatie kom je twee à drie uur per twee weken op voor week bij elkaar. En je trekt meestal zes tot twaalf maanden met elkaar op. Ja. Het is best intensief. Ja, het is maar ook intensief. Twaalf... Dus leert die mensen goed kennen. Nou, wij hebben het op twaalf maanden gezet. Ja? Hier ja. in Goorne. En... Is er van de, merken... de uitgegaan. Heel bewust zo van uh, twaalf maanden moet, ja, moet, moet, deze, moet die uh, samenwerking duren. Ja, ja, ja. Maar dat je mag is... het namelijk niet te lang laten duren, omdat het uh, dan een afhankelijkheidspositie okay. wordt. ook oh, dat, ja. Het gevaar zit erin. Dus moeten wel ook leren om zelfstandig, natuurlijk, hè. dat zeggen ja. we niet alleen in de WMO, dat zeggen we al veel langer. Ja. Dat je, je, je ja, natuurlijk ja. zelfredzaam moet worden. Maar wat, wat, wat, wat je daar ook tussen de regels door goed kunt lezen, dat het ook om het sociaal-culturele aspect gaat. Ja. ja. Ga maar eens naar een museum. Maar hoe gedraag jij je hier in een museum? Hoe gedraag jij je in een winkel? Ja. Maar de, naast de, de, dat die werken als taalcoaches, nou dat die mensen natuurlijk ook geholpen worden door taalcoaches, hebben ze daarnaast ook gewoon een taalcursus. Want inderdaad, ik kan me voorstellen dat je als taalcoach zegt bank, stoel, ja. eh, burgemeester, eh, dat je aanwijst, Maar op een gegeven moment moet je toch ook zinsopbouwen, moet je wat grammatica kennen, moet je toch ook, je kan niet meer blijven wijzen ja. gemeente. veel dus Mensen eh, volgen ook een inburgeringscursus, ja, Wat okay. dat staat daar los van. Dat, staat, ja, dat was ja. mijn vraag, dat staat daar los van. Dat is, die, die komt er nog naast. De komt, ja. komt er gewoon naast. Want hier staat ook: de, de, zeg maar, het is dus de afgelopen jaren uitgevoerd door de Twerren. Die organisatie heeft binnen de gestelde termijn de doelstelling van 30 taalkoppels gerealiseerd. Ja. Dus was dit, is daar een doelstelling aan verbonden? Je moet dus met 30, ik maar, je moet 30 mensen klaarstomen voor de maatschappij. Althans, als ze zich een beetje realiseren. Ja, maar dat is logisch: het was een pilot vanuit, uh, vanuit het Rijk. Ja. En daar worden altijd uh, bepaalde meetpunten uh, ja. vastgesteld. Ja, ja. En er was dus uh, aangegeven van... nou, uh, ...we denken dat het succesvol is als we dertig van die koppels... Uh, ...en dat kregen ze binnen, ver binnen de, de gestelde termijn... Uh, ...want daar hadden ja. ze geloof ik drie jaar voor... ...en dan ze ja, dat ze binnen twee ja, jaar dus al gedaan. Ja. Ja. Er is een subsidiebedrag uh, destijds gegeven door, door de Vrom... Uh, van uh, 22.500 euro naar voor een periode van drie jaar. die nou, drie jaar zijn dus nu voorbij. En ja. dus, jullie plakken er een vierde jaren vast. Dat. En betalen dat met andere middelen. Maar, kijk, het klinkt allemaal erg positief. Maar het zal er heus wel eens voorkomen dat zeg maar, uh, het niet klikt tussen een koppel, zal ik maar zeggen. Dus, uh, wat gebeurt er dan? Kunnen ze zich dan ergens beklagen? Of stel dat mensen bij de gemeente ja, ja, komen die ze zeggen, nou mijn, mijn taalcoach, daar kan ik niet meer te voeten. Dat wordt gemonitord uh, vanuit, uh, vanuit de stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk. Ja. en Met name door de professional die daar zit, Frans van Blitterswijk. Die, uh, die monitort dat ook. Dat is ook een van de, van de onderdelen van de begroting die, er, die hieronder ligt. Ja, die staat daar natuurlijk niet bij, die begroting. Nee. Nee. Maar een gedeelte daarvan is het begeleiden van de coaches... en van de, van de mensen, die unburgeraars zelf... die worden gedurende twee jaar begeleid. Los van de taalcoach. Dus die, ja. uh, en daar... Uh, daar daar wordt dus ook mee teruggekoppeld. Ja. Dat is overigens ja. zeer leerzaam. Ik heb vroeger ooit als vrijwilliger bij Contour gewerkt. Ja, niet als taalcoach. Maar bij de telefonische hulpdienst. En dat zijn ook van die... Je bent vrijwilliger, maar ondertussen krijg je echt wel een opleiding ja, hoor. Contour, om daar zeker. goed in te kunnen. Zeker, zeker bij Contour. Sterke punten ja, Dat, is, uh, daar ja. heb je, dat is, zijn echt hele goede opleidingen. Dus je wordt als vrijwilliger, dus het mes snijdt een beetje aan twee kanten. Jij helpt iemand, hè, je, bent, je stelt je dienst bij op. Maar aan de andere kant, je leert er zelf ontzettend veel van. Ik heb zelf ik altijd een goede opleiding. Ik, ik, ik omschrijf het verschil tussen Contour en de Twern. Mm -hmm. Altijd van: uh, De Twern is een professionele organisatie die veel werkt met vrijwilligers. En Contour is eigenlijk een vrijwilligersorganisatie die professioneel wordt aangestuurd. Ja. En dat oh, dat is, uh, een Wezenlijk verschil. Uh, ja, dat is een ja. verschil. groot verschil. En ja. nou gaan die samen. En ik heb toevallig inderdaad vanmiddag met Gormeves gesproken. Die tegenwoordig directeur is van de van Twerren. Ja. En uh, daar zei ik tegen hem: ja, Je hebt me mooi voor de gek gehouden. Want jullie wisten al lang dat de diffusie eraan kwam, natuurlijk. Ja, maar goed. Ja, ja, ja. Daar kun je ook verder gewoon over uh, praten. Want het het, het schaadt Gormeves ook helemaal niet hoor. Dus, uh, ja. maar, uh, maar het zijn eigenlijk twee Die, die zegt ook: Wij vullen elkaar aan. Oh, toch wel. Want ik wil eigenlijk zeggen, het zijn eigenlijk twee volstrekt verschillende structuren die ja. nu moeten gaan samenwerken. En de twerren is drie keer zo groot als de Contour. Zo ja? Dat is, uh, tern... Tien keer zo groot dan Contour? Drie keer. Drie keer, keer zo groot dan Contour. En Contour was toen de tijd, en dan praat ik over zes, zeven jaar terug, toen ik een jaar of vijf als vrijwilliger werkte. Al best een flinke organisatie. Het werd toch wel gedragen door beroepskrachten. Maar mm -hmm. inderdaad ja. met een heel groep vrijwilligers. En, uh, maar ja... Maar is eigenlijk de naam uh, Taalcoach uh, goed gekozen? Want toen ik het las, dacht ik zo van, nou, dat zijn mensen die uh, leren, zeg maar, mensen die hier binnenkomen leren ze de taal. Maar in feite leren ze zich wat weerbaarder maken in de maatschappij. En, hè, en zich aanpassen aan en hoe, hoe gedraag ik me als ik naar een museum ga. Dat is wat zaken. Ja, maar de talen is al het eigenlijk. De taal uitgeven. is wel belangrijk, dus, ja, ja. Je moet je al niet, maar gaan die mensen tegelijkertijd ook zeg maar uh, een taalcursus volgen? Dus loopt dit samen met die zogenaamde inburgeringscursus? Ja. Dat loopt samen. Ja. Oh. hoeveel van die mensen hebben we hier uh, Jacques, in, in Goor? Hoe, hoeveel zijn er dat, heb je enig idee? Hoeveel nou, taal... de, de taalcoaches weet ik niet precies ik dacht dat er een stuk of uh, acht waren die ik in ieder geval heb ontmoet ja, ja. maar ik kan niet garanderen dat er toen iedereen bij zat ja, maar ze hebben dertig koppels dus je kunt je voorstellen dat dertig, er uh, in principe dertig dus mensen die, die zouden acht moeten mensen, zijn die acht mensen begeleiden dertig ja, mensen ik denk dat het er meer zijn ja, ja. ik heb er toen acht ontmoet, maar ik denk dat het er meer zijn want het is toch wel, uh, kost je toch wel een paar uur. Uh, in ja, dag. dat uh, staat er ook bij. En is er ook, ook vanuit de gemeente overleg met, met, uh, met uh, die taalcoaches. Zodat we, we nu wel eens toch zaken kunnen terugkoppelen. Nee, en waar lopen ze tegen bij ons? Dat, dat doet het de Twerren. Met het, ja, de Twerren. Ja, dat gebeurt met de Twerren. Ja. Ja. Gemeente subsidieert het alleen maar. Ja, en toevallig ja. zit ik er en ik ben ja. geïnteresseerd in wat er gebeurt met het uh, geld. Dus je gaat ja, er allemaal. Ja, ja, ja. Hè, ik loop mee binnenkort met de dementieconsulenten een, een hele dag. Ik heb met uh, vrijwilligers van de Twerren meegelopen, met uh, vrijwilligers van, uh, van Thebe. Je moet ja. jezelf natuurlijk wel in die, in die uh, materie ook uh, verdiepen. verdiepen. Weten waar, waar je het over hebt. Ja, ja, ja. ja. En daar uh, ja, dat is hij hartstikke leuk. Maar je loopt, loopt niet ja. tegen onoverkomelijke problemen aan of zo. Dat, uh, dat heb je niet meegemaakt in de, de afgelopen drie jaar? Of, uh... Nee, ja, ik doe het pas uh, twee jaar. Hè. Ja, maar bijna vaak als je vrijwilliger bent en je stelt je daarop in, heb je natuurlijk al een positieve houding. Je bent goed voorbereid, uh, je, je, je bent opgeleid. Je weet hoe je. Dan nou praat ik vanuit mijn contourervaring. Je leert al, als er dit gebeurt, dan moet je zo handelen. Als er ja. zo gebeurt, moet je dat handelen. Je weet het als er problemen zijn, dat je altijd een professional achter je hebt staan die je dan verder in begeleidt. Maar mensen die in dat soort werk doen, zijn het altijd natuurlijk positieve ingestelde mensen. En dan heb je denk ik niet, je leert ook al. Om een bepaalde houding te hebben. Dus grote problemen. Die talencoaches, de, de, mannen-vrouwen, hoe, hoe, hoe, hoe ligt het onderscheid? Uh, jij zegt: ik, heb er, ik ken er acht. Uh, Daar waren voornamelijk vrouwen, waren er een paar mannen bij. Een paar mannen bij. Ik dus vind het wel heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja, ja. Maar uh, ja, dus in ieder geval, het, het gevaar zit erin, Jacques, dus zeg maar, uh, eind van het jaar, dat het, uh, dat, uh, nee, het, gevaar, het, het stopt zonder meer, dat, uh, want het geld is op. Maar hoe. Uh, hoe, uh, ja, jij bent er de wethouder van. Heb jij ideeën om, om daarmee door te gaan? Uh, zeg jij van nou, het is zo belangrijk dat we ik toch willen proberen via uh, BMW om dat geld uh, vrij te maken. Een, een land voor breken, ja. ja. Omdat, uh, maar dat betekent dat uh, het uit de grote pot moet. En die grote pot hebben we net uh, vanavond <laughs> al gehoord dat die niet zo heel groot is. Uh, dus ja, nee, daar, ja. daar, daar, daar ja. zijn keuzes die gemaakt moeten worden. Maar uh, ja. Ja, ik vind dit wel een heel belangrijk project. Maar op zich, de nodige financiële middelen, van 8.650 euro kunnen dit jaar nog uit diverse potjes voor inburgering worden gehaald. Dus zo'n groot bedrag is, is het in dat wezen toch niet? ook niet. Nee. Nee, maar, en als je, ja. als je er dan toch zoveel mee kunt bereiken, zou je zeggen, nou, dan toch proberen of we het overeind kunnen houden. Want anders, bij mij werkt het dan een beetje de indruk zo van, nou, de gemeente heeft drie jaar, of de, de overheid heeft drie jaar lang betaald. Die stappen dan ermee, nou, we trekken er geen zaak door en dan is het, is het over. Dat is eigenlijk het is, doodzonde. He? Wij uh, hebben een manoeuvreerruimte voor 2012 van 30.000 euro. En in, de, in, de, in de begroting zitten. En ja. de rest is allemaal, is allemaal al op. Nou, 30.000 euro is niks. Om in, in een heel jaar uh, dingen op Niet te voor vangen, Niet zaken een gemeente. Nee. Zaken of, weet ik veel een bedrag van 30.000 euro ja. Over of beschikbaar voor zeg maar uh, ja. onvoorziene, onvoorziene. En ene keer wordt het weer wat meer en dan wordt het weer wat minder. Want dan komt er weer een nieuwe circuleren van de overheid. En dan komt er weer, uh, krijg je weer wat extra geld ergens voor. Of uh -huh. uh, weer wat minder. Of, uh, kijk, dat is, uh, al die bezuinigingen op de WMO zijn allemaal ramingen. Want WMO is open eindfinanciering. Dus die, uh, wij, wij, weigeren, wij, wij kunnen en willen niemand... ...iets weigeren als, als dat nodig is... ...om dat geld uit te geven. Maar dat betekent die bezuiniging... Hè, ...is... is, is, uh, is uh, ...we hopen wel heel goed... ...gistwerk, maar het blijft gistwerk. gistwerk. Ja. Maar zou je zoiets niet kunnen financieren... vanuit de WMO? Of is de WMO per se individueel bepaald? Hè? Het is de wet maatschappelijke ondersteuning... ...maar in feite... Ja, dat, dat, dat, dat, ...je kunt er alle kanten mee in, denk ik wel eens. Hè? Dus zou je ook daar... ...dit soort zaken mee kunnen financieren... Dan, dan zou, dat zou het dan dat weet dichtstij. ik nog niet of dat kan. We gaan er zeker wel naar kijken. Ja. Maar uh, ja, WMO is nou net proberen om zo min mogelijk naar individuele uh, middelen te komen en meer naar algemene uh, middelen. Maar dat wil niet zeggen dat we alle individuele middelen uitschakelen. Dat kan ja. natuurlijk niet. Want het past er helemaal in natuurlijk. Ja. Het De, dekt het begrip volledig. wet-maatschappelijke ondersteuning. Ja, ik, ik wou net zeggen. Het is, is uh, zelfred, Zelfredzaamheid, ja. participatie. En je uh, bespaart er een hoop. Kracht, je voorkomt daar een hoop problemen mee. ik begon mee. moest ik ze allemaal nog opzoeken. Ja. Maar ja. Ja. ik ken ze tegenwoordig <laughs> allemaal van buiten. Sjak, mensen die uh, hier naar luisteren en zeggen dat lijkt me hartstikke leuk. Die zeggen, ik zou daar best ook een bijdrage aan willen leveren. Wat moeten die mensen doen? Neem die contact met, met, met uh, de Contour? Of de ja, met de Contour, met de, contour. Nu, de Contour is nu de... Ja. de in, en die zitten hier gewoon... Uh, Toomstelie staat nummer 4. Ja, dus in het oude Wit-Gele Kruisgebouw. Hè. In het oude Wit-Gele Kruisgebouw, ja. ja. En daar... Uh, de, volgens mij... Is, publiceren ze in het Goors Belang op het ook, ook het telefoonnummer. Ja. Uh, maar Super. als je gewoon... Ja. Naar het loket belt, dan word je ook gewoon natuurlijk doorverbonden ja. Daar zitten twee dames van Contour... Uh, ik kijk even naar onze techniek. Uh, hoe lang hebben wij nog? Uh, twee Paar minuten. minuten, ja. drie, minuten drie minuten ongeveer. Lucia, heb jij nog brandende vragen? Over nee. het fenomeen uh, de taalcoach? Ik hoop alleen dat het project voortgezet kan worden. Zal worden. Ook na dit jaar. Want ik denk dat het inderdaad heel erg belangrijk is. Ja. Het, uh, ook voor de mensen, ja ik verplaats me altijd maar in die mensen, bedoel je zal maar hier komen en de taal niet beheersen. Geen contact te hebben. Uh, dat, uh. En dan is het heel belangrijk dat er dan toch zo iemand voor een jaar in je buurt is die je begeleidt. En, uh, zal ik je iets heel frappants vertellen? Ja. Je hebt toch nog twee minuten. Ja? Uh, we hebben een andere cursus die ook loopt. En dat is een cursus die gaat over omgaan met geld. Ja. En dat is voor auto, autochtone mensen, ja. maar ook voor autochtone mensen. mensen ja, ja. Dat hadden ze gemaakt uh, ook voor een, uh, een tiental Somalische vrouwen die daarop uh, in hadden geschreven. Ja. Dat kalft af, want dat is nog vrij pittige cursus. En dat duurt tien weken. Dan moet je tien weken lang een halve mm -hmm. dag binnen de week voor vrijmaken. Er ja. was er één of twee overgebleven. Er was er één die was bij de groep van de autochtone mensen uh, terechtgekomen. Ja. En die ging die aan die autochtone mensen uitleggen... wat nou de langdurigheidstoeslag in de WMO is. Nou, ja, dat is knap. En dat ja, vond ik zo ja, mooi. Ja, dat is goed. En dat is iemand die en op werd, een goede manier met ja, de taalcoach ja, ja, ja, omgegaan. Ja, ja, en en, ja, en ja, die werd ook op een ja, ja. goede manier uitgelegd. Ja, ja dat was, om, daar, dat om was een goed te verhaal. te begrijpen voor ja. de ja, ja, uh, ben Ja, dan ben, dan ben je goed ja. bezig. Ja, en wat je is je de norm? Wat is de bijstandsnorm? Ja, want de langdurigheidstoeslag is een ander onderwerp. Dat zou ik ook niet Ja, dat zou ik ook niet weten. Ik dus, vind het ontzettend positief en ik hoop ook dat ja. inderdaad toch veel mensen daar alsnog op gaan reageren. Want dit soort zaken moet blijven. En ik hoop, ja. Jacques, dat jij toch alle zij erbij zit om er nog wat geld uit te porren... waardoor het in ieder geval ook ja, op zijn minst nog een jaartje door kan lopen. Het zou jammer zijn als je dat ja. denk ik, zou moeten gaan stoppen. Hè? Ja. Deze mensen hebben er baan bij. Nou, ik denk dat we hier aardig uit zijn. Ik denk dat we maar eens langzamerhand gaan afsluiten... Uh, dit was Golse Kringen en we bedanken onze gasten uiteraard. Uh, Ad Malles voor is voorzitter voorop die alweer aan het vergaderen is. En Jacques Sperber, wethouder, voor deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning, uiteraard onze Stefan Golse kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag en zaterdag van 9 tot 10 voor de middag. En op donderdag van 9 tot 10 s avonds. Maar je kunt het ook zelfs wereldwijd beluisteren. 24 uur per dag via je internet wwwlokaleomhoopgoorlennl golsekringenhtml Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.